Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de bomaanslag aan het eind van de middag in het centrum van Ankara zijn zeker 18 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Turkse hoofdstad zijn er tenminste 45 gewonden. De actie lijkt gericht tegen het Turkse leger. De bom ging af toen een bus met militairen stopte voor een verkeerslicht. In de directe omgeving zijn ook het Turkse parlement en het kantoor van premier Davutoglu gevestigd. Veiligheidsdiensten zeggen dat er aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van de Koerdische PKK bij de bomaanslag in Ankara. Nederland wil dat Turkije stopt met vijandelijkheden tegen de Koerden in Noord-Syrië. Minister Koenders wil dat verdere escalatie van het conflict wordt voorkomen. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer maakt zich zorgen dat Turkije zijn NAVO-bondgenoten meetrekt in een oorlog. Koenders benadrukte in de Kamer dat de NAVO zich niet uiteen moet laten spelen. Er komt geen experiment met wethouders die in meerdere gemeenten tegelijk werken, zoals de VVD heeft voorgesteld. Minister Plasterk schrijft aan de Tweede Kamer dat lokale bestuurders geen behoefte hebben aan zo'n experiment. Volgens de VVD zou het goed zijn voor de democratie als één wethouder verantwoording aflegt aan verschillende gemeenteraden. Dan kan er efficiënter met belastinggeld omgesprongen worden. Plasterk heeft het voorstel voorgelegd aan de bestuurders en die voelen er niets voor. De douane heeft in de bagagekelder op Schiphol een wandelstok gevonden waarin een zwaard verborgen zat. De wandelstok zat in een koffer van een vrouw van 73 uit Nigeria. Ze was onderweg naar Amerika en moest in Amsterdam overstappen. Zonder vergunning mag je zo'n wapen niet hebben. Het is onbekend wat de vrouw met het zwaard van plan was. Het weer vanavond en vannacht helder, minimumtemperaturen min 3 tot min 5... Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de middag kan het land inwaarts glad worden door sneeuw. Vrijdag verdwijnt de sneeuw en klaart het op, het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Nu. Hey, uh, dit is ZFM Beatmasters, het laatste uur van 8 tot 9. Woensdag, 17 februari, aflevering 7. Nu alleen nog maar met Iron. Ja, met een speciaal, speciaal uurtje. Speciaal voor Willem Bruist. Sidekick is weg, hè? En die ander ook. En die neemt niet op. En, uh... Ja, het gaat heel kut. Ja. Maan is uit. Nou ja, komt goed. Dit welkom in het laatste uurtje van Beastmasters. En uh, we gaan onder andere nog wat top 40 plaatjes. Armen van Buren en we hebben Maan van de Voice of Holland. Oh, ja? Ja, die staat ertussen. Die oh. is samenwerking met uh, Hardwell, hè? Oh. Ja, dat weet je, weet je dat allemaal niet. Nee, jij, jij vertelt me niks, dus uh, ja... Nee, maar kijk, het dit is om... de bedoeling. Of ze zijn goed voorbereid of ze zijn niet voorbereid. En jij bent niet voorbereid. En, uh... Nou ja, bedankt. En, uh... Nee, maakt ja. uit. Hey, uh, normaal, dit is niet normaal hoor. Normaal hebben we van 8 tot 9. doen we niet. Maar dat is meneer Bruist. Meneer Bruist is even tijdelijk uh, buitendienst, om het zo te zeggen. En uh, ik had, had in principe vandaag drie gasten. En heel toevallig konden ze alle drie niet. Dus uh, volgende week probeer ik weer van 8 tot 9 te doen. En dan hebben we drie uur lang zitten van Beachmasters. En dan hebben we misschien, heel misschien, misschien wel onze oude vertrouwde Stefan Collard wel even. Oh. Ja, die uh, zou in principe vandaag langskomen. Maar die kon niet. Er schoot weer wat tussen. En het uh, werd een beetje rommelig, dus dat ging niet door. Ja. Maar uh, tussen 8 en 9 nog uh, een uurtje zitten van Beachmasters met Iron. Maar wanneer uh, krijgen we van een lekker, uh, ja, lekker Nederlands nummertje? Ah, die komen straks. We hebben straks nog wel even een Nederlands tien uh, minuutje. Ja? Ja, okay. dat vind ik een hele goeie. Maar eerst horen we Eric Clapton. Tears in Heaven. De aanleiding ervan kan je bij ons op de Facebook lezen... Maar het komt, zijn kind was uh, uit het raam gevallen... Tussen, ergens tussen de 50ste en de 60ste etage van het flatgebouw. Dit is Eric Clapton, Cheers in heaven. en de voorhoor natuurlijk een mooie nummer van Eric Clapton Tears in Heaven en ik krijg alweer allerlei app's. Hoi, eens een vrolijkere muziek. Hou ho, ho, ho, Sorry hoor. Ja, ik krijg die mailtjes, of, uh, die appies niet, dus ja. Oh, en hey, Sander ook nu. Wat is met Sander? Nog wacht even. Ja. Sander gaat naar de keuken, hij is wat vergeten, denk ik. Zijn verstand heeft hij nooit bij zich gehad, dus dat zal hem niet worden. Nee, uh, zijn ze met zijn gebruikaanwezing zijn ze al bezig, nog steeds. Dat ja, is niet goed, hè? Bijna 19 jaar zijn ze al bezig met zijn gebruikaanwezing in het ziekenhuis. En <laughs> we gaan door met de cheersmokers. Rose's Futuring rosa Live bezet of Ik hoop dat dit wat vrolijker is. Take it slow, but it's not De Chainsmokers Met het nummer Roses Live op ZFM En voor die mensen die uh, ja, Hoe noemen we dat, een mooie voording: Niet zo lekker in hun vel zitten Of uh, het uh, uh, Zielige muziek vinden die ik draai ja. En er wat vrolijker van willen worden uh, En Sander zei Het volle borst, leef alsof het je laatste dag is Nou dat vind ik een heel mooi gezegd Dat vindt Iron volgens mij ook Ja tuurlijk, altijd hè ik leef zoals mijn laatste dag is. Morgen zien we wel weer wat de toekomst ons brengt. En alles wat je wil gaat er nu achteraan. Maar misschien is het morgen wel te laat. Nou ja, het kan zo maar over zijn. Daarom, dus wil je wat van iemand? Wil je wat doen? Zeg dat je het nu wil, want misschien ben je er morgen niet meer. Kroon, Dit is Andraas Junior. Met een prachtige single Leef. Aan de bar met een glas. Een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar.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 Pak alles wat je kan ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah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 What colors what you got?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 was die weer leef van Andreas als junior. En, uh... en, uh, en de regner en alle figuranten. Ja. <laughs> hey, uh, een verzoeknummertje heb ik gehoord. Uh, Dr. Bernhard. Ja. En in welke woorden? Bonnie? Ja, of dan... wil je iedereen? Wil je iedereen? Ja, je twee? iedereen natuurlijk. Nou, dat doen we gelijk goed. Ja, is goed. Bonnie ST, Claire en Ron Brandsteder met Dr. Bernhard. So fun.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 Hallo? Hallo, hey. dokter. Dokter. Hey. Hey. Bonnie Sinclair en Ron met Dokter Berner. Live op ZFM. En Iron, van wie was dat nummertje eigenlijk? Ja, van mijn moeder. Oh. <laughs> ja. Ja, van mijn moeder en hij stopt gelijk. Ja, nou ja, kijk. Ja, ik heb een speciale band met mijn moeder. En ja, dus zo kan je wel door blijven gaan, maar... Ja, nou, dan mag dat toch. Deze, deze muziek is helemaal niet echt daarvoor. Mm, nee, ja, maar ja. Ja, het mag toch, of niet? Ja, zo, ik moest het eerst zelf gaan kiezen, dus ik zeg ja, hardstyle. Nou, ja, dat hield ze niet zo van, dus zegt nou. Oh, die uh, maar... even kijken, die hebben we ook nog wel staan, hè? Ja. Ken je die nog? Ja, die. Uh... Ja, dan zullen we hem gelijk ja. mee even doen. Dit is Detox en Lange Frans: het land van alleen een hardstyle versie.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 dialect elke tien minuutjes Kom aan het land waar op papier een plek voor iedereen is In hardstyle, ex nummer één is Het grond dat nat is, het land dat plat is Klein en oppervlak is waar er meer gras dan stad is Het lange Frans. Het land van in de remix. <laughs> ik voel me net zo, even staat op. In de remix. Ja. Remix, remix, remix. Ah, nee, Jonas staat op. Zo ging het, toch? Oh ja, nee. Maar dan moeten we morgens een programma hebben. Die heb ik niet. Nee, maar dat kan wel. Het nou, kan. ja. Ja, nee, ja. Ja, oké, okay, ja, van, van, van, van vijf tot zeven. Van zes tot af? Uh, van zes tot acht. Nee, van, tot... van vijf tot zeven. Dan moet ik nog een uur in de bedtijd. Ja, maar ik moet om zeven uur weer werken. Hey, uh, het is half negen, dat betekent dat ik het laatste keer het weer voor jou heb van vandaag. En uh, dat is van Een Koude avond en nacht. Het wordt tussen de 0 en 4 graden. Morgen gaat in het westen wat regenen of sneeuwen. In het oosten eerst nog even de zon en daar tot het eind van de middag nog droog. Het wordt rond de 3 graden. Vrijdag klaart vanuit het westen op. Het wordt vrij zonnig met 7 tot 8 graden. Uh, uh, dit was je uh, weer van Consult. En uh, we hebben geen file staan. Het is uh, fileloos morgen weer. Hoop ik. Of ik hoop eigenlijk niet. Ja. En uh, Iron heeft voor jou een mopje. Ja. Uh, nou, er staat een mannetje. Jonas. Sorry. Zo. Er staat een mannetje op het muntplein in Amsterdam. Als er een trein tram aankomt, geeft hij een kus op de voorruit en gooit een bos bloemen naar, de, naar binnen. Lijn 42 komt voorbij, kust op de voorruit en een bos bloemen naar binnen. Lijn 25 komt voorbij, kust op de ruit en gooit weer een bos bloemen naar binnen. Lijn 16 komt voorbij, kust op het vooruit en het bos gooit weer een bos bloemen naar binnen. Een man aan de overkant staat, dat zo eens aan te kijken. Op een gegeven moment loopt hij naar het mannetje en vraagt... Wat, wat doet u nou toch steeds? Zegt het mannetje, gisteren is mijn schoonmoeder hier aangereden door een tram. Maar ik weet niet welke bestuurder het is geweest. <hij, hij is flauw. Hij is flauw? ja. Hij is flauw. Nou ja, soms. Je hebt van die schoonmoeders, maar ja, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Nee, vertel maar. Ja, ja, ja Iedereen herkent het wel. Ja, dat dacht ik ook. Hey, uh, ik heb hier een nummertje. Wat? Uh, ja, ik weet niet. Dat moest me gewoon. Ik moest toch even aanzetten. Uh, Diggy Dex featuring G. We Rory, Rhee. niet van het album. Oh, naar het leven. Live op ZFM. Soms zitten die mee. En dan moet je gewoon even je gevoel kunnen uiten. En dat kan niet. Maar op de radio altijd. Bij ons wel. Dus Ode aan het leven, treur niet. D-Deck, Futuring G.W. roy alweer, vreden, Zing deze dan nog een keer. Ja, heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen als je straks daar ligt voor hen die jou kennen? Yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, dus bij deze, maar Ode aan het leven.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 Turn niet op mij, maar post post G.W. Roy, treur niet van het mooie album Ode aan het Leven. En zoals ik al heel vaak heb gezegd, uit je gevoel hier, het kan. Ja, en het moet niet zo vreemd klinken, maar iedereen zit er wel eens een keer doorheen. En daarvoor is het uit. Dit uurtje, het laatste uur is om je gevoel te uiten. Ja, en uh, ja, voor onze grote vriend hè. Daarom. Uit je gevoel, zeg hoe je je voelt. En verschuil het niet achter een glimlach. En als de klok de tijd is. Ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Gewoon altijd zeg hoe je je voelt en niet verbergen, want dat werkt gewoon niet. Nee. Uh, hebben we nog meer gevoel nummertjes? Ja, ik heb ja, er nog wel eentje. Nou ja, ik, ook, ik ken er ook nog een. Ja, wacht, eerst even deze. Eerst deze? deze. Ken je deze? Nee, dit hebben we net al man, Maan, Perfect World, to Proud, to proud to by Hardwell. Hard. The Vice of Holland winnaar 2015-16 is Maan. Met de beautiful single Perfect World. Hold on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 We should have a plan. Met een mooie single. Het Perfect World. De voice-winnares van 2015-2016. Man! Ja. Hé, hey, wat is dit? Dit is echt een, een, een, een uurtje van alles mag. Ja. Uit je gevoel, maar hou niks achter. Nee. Dat zien we ook weer met hebt uitgekozen, Iron. hebt ook weer een mooi nummer uitgekozen. Ja. Dus uh, het is en blijft een mooi nummer. Ja ik ben er gewoon een beetje stil van. Vandaag. Het past bij ons allebei. Ja, eigenlijk nu wel, maar ik ben er gewoon echt stil van. Nou, ik ook. Zullen we maar gaan spelen? Ja, is goed. Hier heb je Siskje de rat. Want ik voel me zo verdomd alleen. Dat is van Danny de Mulk, hè? Ja, da Mulk. Danny de Mulk, Oh, de Danny best. de Mulk, sorry. live op van. Graag toch allemaal de kalieren van.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 is, waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch Cisco uh, met Ik voel me zo verdomd. Alleen. Hey, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar... Uh... Ja, het gaat goed. Nou. Het gaat goed, het gaat goed. We janken bijna. Ja. Allebei, maar hey, het ja, maakt niet uit. En uh, dit is het ene laatste nummer uh, wat, tenminste, dit is het laatste nummer waar we het zo uh, mee gaan afsluiten. Ja. Deze is van Marco Borsato. Samen met zijn dochter, Yara Borsato. En Willem nee. Fredericks en Lange Frans. D. Edwin Bank en John Borsato. Oh nee. Edwin Bank.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 is voor altijd Samen voor altijd Ik hoor bij jou en jij bij mij Beste vrienden, vrienden voor altijd, altijd. En als, als ik in de spiegel week, kijk dan, dan weet ik, ik dat ik op je, je lijf Ik zie de wereld door je ogen Zou ik op je dromen mogen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 How you fall, how light you fly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 En uh, ik krijg net een heel mooi bericht van mijn collega Willem Bruist. Dankjewel. Dit is inderdaad onze ZFM Beastmasters Her Heart Beat of Breaks. Ja, nou ja. maar ja, dit was uh... We hebben er nog wel nog eentje te gaan. Ja, dit was uh... Samen voor altijd. Ja, je hoorde het goed. Marco Borsato, Jada Borsato, Willem Frederiks, Lange Frans, D. Edwin Bank en John Edwin Bank. Met Samen voor altijd. En uh, ik zeg altijd uh, afscheid nemen bestaat niet. En ik denk dat ik daar niet de enige van over ben. Nee. Dit is Marco Bassato met afscheid nemen bestaat niet.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 Ja, mag me afkommigen. <laughs> nou, dit uh, was Marco, bestaat zaterdag met afscheid nemen. Bestaat niet. En uh, dit uurtje dat is uh, speciaal opgedragen aan uh, mijn bedankt. collega Willem Bruist. Willem, bedankt voor de inspiratie die jij uh, ons de afgelopen tijd hebt gegeven hier bij ZFM. En uh, ja, ja. En, ik weet ja. niet, je hebt me vorige week echt geraakt met je uitzending. Ja. En over een uh, paar maanden bruist hij weer uh, dwars door de studio heen. Daar gaan we zeker vooruit. Nog een, een laatste nummertje van Marco Bassato. Met Voorbij. En uh, Quinten Samen is met ook Do. weer aangeschoven. Quinten, jij bent er ook. Ja, dat klopt. Verkeerde. Ja, dat klopt, jongens. Ja. Heel gezellig. Yes. Luister naar Marco Bassato, Voorbij. Een duet met Do. Waar ik ook ben. Zo tastbaar en zo dichtbij, hou jij je vast? vrij zijn, maar dat ben ik niet, het is wel over, maar nog niet voorbij. We zaten met voorbij met uh, Do maar jongens vergeet één ding niet bij ons, bij ZFM, wij met z'n vieren inclusief Willem gaat nooit voorbij Nee. en deze uitzending heeft me echt gekild ik maak echt geen grap ik kan wel janken nou. nou jij ook Jonas, niet groot uit ik jank al, hey, jongens ik wil wat zeggen bedankt ja, ja. echt bedankt Willem Bruist van 8 tot 9 was speciaal voor jou, vergeet dat niet Gaat je goed. Deze uitzending hebben we voor jou gedaan. Het gaat je goed. En we komen je op zoek als het er beter met je gaat. Ik zeg, Quint, er was er niet lang bij. Hartelijk bedankt. Iron Vossen, hartelijk bedankt voor het oh, yeah. laatste uur. Jij ook. En uh, jongens, hartelijk bedankt. Iron, bedankt. Ja, jij ook. Sander. Uh, uh, Sander. Uh, uh, <laughs> Sorry, je zit helemaal in mijn hoofd. Helemaal doorgedraaid. Ja, het gaat niet goed met me. Nee. Ik uh, heb echt een potje lopen jank net. Ja. Hey, deze uitzending, wil je hem terugluisteren? Vanaf morgen staat hij op ZFM. Het kan altijd. Je moet hem even een uurtje later pakken. Dus in plaats van 6 uur om 7 uur. En je komt er vanzelf uit. Willem, deze uitzending was een inspiratie voor jou. En speciaal voor jou. Ik zeg jullie bedankt. Het komt recht uit, maar ik hou niks meer achterwege. Jongens, uit. dankjewel. En tot volgende week. Speciaal voor Willem Bruist Ik uh, heb er geen woorden voor meer Maar uh, het is wel snel gaan het laatste week. Reacties van het laatste uur Of van de andere twee uren Graag via de Facebook ZFM Masters. En uh, love voor jullie Tot volgende week Iron, dankjewel hey, En ik wel zie wel jou de volgende de week is goed. Reacties zijn welkom ja. Toch? Dankjewel ja. voor deze mooie uitzending. Zetten we een Beastmasters aflevering 7 woensdag 7 februari, 17 februari. En we zien Willem snel terug.